in Boekraad met het NRS Journaal. Oekraïne heeft bevestigd dat een Nederlandse vrijwilliger die meevocht tegen de Russen is omgekomen. De dood van deze Ron Vogelaar, die diende in het Vreemdelingenlegioen van de Oekraïners, werd op 9 mei al gemeld door zijn familie, maar toen nog niet bevestigd door de autoriteiten. Voor zover bekend is Vogelaar de enige Nederlandse strijder die in Oekraïne is omgekomen. In kerkraden zijn tientallen mensen bij elkaar gekomen bij de speeltuin waar de 9-jarige Gino afgelopen woensdag verdween. Ze legde bloemen neer en zocht de troost bij elkaar. Het lichaam van Gino werd vanochtend gevonden in Geleen, zo'n 25 kilometer verderop. Een 22-jarige man uit Geleen zit vast op verdenking van ontvoering en betrokkenheid bij de dood van Gino. Hij heeft de politie de plek aangewezen waar het lichaam van de jongen lag. Woensdag is er een stille tocht voor de overleden jongen. Mariah Carey wordt beschuldigd van plagiaat vanwege haar kersthit 'All I Want for Christmas Is You' uit 1994. Muzikant Andy Stone wil 20 miljoen dollar van haar en haar platenmaatschappij zien, omdat hij vijf jaar eerder een kerstnummer uitbracht met precies dezelfde naam. Hoewel de nummers verder volkomen anders klinken en een andere tekst hebben, vindt Stone dat Mariah Carey de unieke eigenschappen van zijn nummer heeft misbruikt. Het is niet duidelijk waarom Andy Stone pas na bijna 30 jaar met zijn zaak tegen Carey komt. Een meerderheid van de provinciale staten in Gelderland vindt dat de wolf te goed is beschermd. Dat blijkt uit een rondgang van Omroep Gelderland. De meeste partijen willen dat de regels worden aangepast omdat de wolf nu niet mag worden gedood, verdreven of geweerd. Het weer. Vanavond is het nog lang zonnig. Morgen vanuit het zuiden buien waarbij stevige regenval en onweer mogelijk zijn. In het noorden tot in de namiddag droog en maximaal 25 graden. Elders 18 tot 20 graden.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 Mario Zandvoort, zaterdagavond op ZF. Everything, everything, everything gonna be alright. Hier op CFM Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort. En iedere zaterdagavond van 9 tot middernacht. Het eerste stuurt het beste van dance, RB en een beetje pop tussen dorp. De laatste shownieuws, de partyupdate... en natuurlijk de tien bovenbeste platen van de dansvloer. Straks in het tweede uurtje... DJ Mouse met zijn Global Housewives. En straks in de derde uurtje... vliegen we helemaal naar Italië... met het beste van de clubs uit Italië... met DJ Kelly. En wat hadden we van een week een mooi weer, hè? Ja, het, het, het, het gaat een beetje op zomer lijken. Hoewel, morgen, ik zag, morgen ben ik de hele dag buiten... bij een autocross uh, gebeuren. En ik zag dat er regen voorspeld is. Ja, een beetje jammer. Maar uh, het gaat de goede kant op. TVM Zandvoort, de Nightwalk... Hoor onze opening muziek van Dennis Cruz met Ready for the Blues. Nou, de blues ga je zeker niet horen. Maar wel een hoop lekkere dance muziek op de radio. En uh, zo meteen Tetsie en Shaggy. Ja, Shaggy ken je nog wel. It Wasn't Me. Nou, daar hebben ze een uh, remixie van gemaakt. Extended Mix 2022 en die ga je zo meteen horen. Maar eerst hoor je hier Sid West End. Vorige week hadden we hem als opening. En deze week als tweede plaat Let Me Take You. Door het lijn hier op CFM's Antwoord in The Nightwalk. <middels> Do a place I know you want a doubt. let me take them to a place I know you wanna go. Oh, let me take them to a place I know you wanna page. van Coolio, hè? jaren 90 met Gangsters Paradise en dit keer in een remix jasje. En daarvoor horen we Tetchy, uh, Shaggy en, en uh, Buddy fusing Moscana met It Wasn't Me, remix 2022. En ik weet niet, misschien dat je denkt van hoe de fuck is Kate Bush? maar Kate Bush had toen ze Running Up the Hill in 1985 uitbracht. niet kunnen vermoeden dat het nummer 37 jaar later een compleet nieuw publiek zou verbreken. Het nummer heeft een prominente plek in het nieuwe seizoen... van de mateloos populaire Netflix-serie Stranger Things gezien, gekregen. En schiet daarvoor daardoor weer omhoog in de hitlijst. Ik weet niet of je het gezien hebt, het nieuwe seizoen van Stranger Things... Ja, ik heb hem al gezien. Ik, uh, ik heb hem al uh, ik zit met spanning te wachten tot het 1 juli is. Dat we de laatste twee afleveringen kunnen kijken. Maar ja, we begonnen bij één. En dan moet je ze allemaal zien natuurlijk. Maar ik moet zeggen, ja, het is een leuke serie. En uh, Kate Bush met The Running Up That Hill komt uh, erg vaak voorbij. Waarom? Ja, dan moet je daar uh, kijken als je het nog niet gezien hebt. Maar ja, uh, 37 jaar later, dan uh, hey, wordt het alsnog een hit. Maar ja, uh, komt natuurlijk een beetje. Stranger Things speelt zich af in de jaren 80. En vandaar dus ook uh, muziek uit de jaren 80. En dit keer dus Kate Bush die je uh, helemaal op repeat uh, het keer hoort uh, in de serie. Dus uh, moet je maar gaan kijken als je daarvoor geïnteresseerd bent. En Johnny Depp die brengt in juli een album uit met gitarist Jeff Beck. De acteur trot in de afgelopen weken... Uh. Al enkele keren op met de muzikant. Beck maakte het, nieuw, uh, het nieuws volgens Deadline uh, afgelopen donderdagavond bekend tijdens een show in het Verenigd Koninkrijk. En uh, ja, misschien heeft het gevolgd de mega grote rechtszaak Amber Hart en, uh, en Johnny Depp. En uiteindelijk Johnny Depp heeft uh, ja, ja hoe je het ook noemt, maar hij heeft gewonnen. Dus uh, hè, die vrouw is ook niet helemaal 100 Maar uh, ja, als actrice doet ze het goed. Alleen in het echte leven uh, Johnny Depp en uh, Amber Hart... die gaan niet door één deur. Team we hebben ze al voor de nightwalk. Ik veel wel, je zit natuurlijk aan je radio gekluisterd. Begin van je stapavond. En dat doen we nu met uh, Fini Terranova met Let's Go People. En het origineel komt uit 1997. Misschien dat je het kent.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 Voor Mark Mail met uh, Make It Hard de DJ Kuba en uh, niet een extended edit en zo werd het even tijd voor de party update wat voor leuke feesten er allemaal gaande. op deze zaterdag 4 juni 2022. Dan nou, zoals iedere week uh, hebben we uh, een feestje in Club Air. Throwback every Saturday. Begint op 10 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend in Club Air. Voor meer informatie, throwback afgekort. Alleen de letters met .nl of je kijkt op r.nl, Dan vind je alle informaties natuurlijk. Hip-hop en R&B. En nog een wekelijks feestje. Waar we normaal mee beginnen. <laughs> Computer net een beetje in de kuren. Brainwash. Iedere week in de Escape in Amsterdam. Met onze eigen zandvoortse Raimundo. Hij doet daar de line-up. Brainwash begint vanavond om 11 uur. Duurt tot 5 uur in de ochtend in de Escape in Amsterdam. En uh, voor meer informatie, check de website escape.nl. Dat ben natuurlijk met onze eigen Zandvoers Raimundo. Die is natuurlijk uh, de belangrijkste. En uh, hij heeft vanavond meegenomen Divine, Sheila Hill, MC Janto en Sexy Mr. S on Sex. Dat is vanavond dus uh, in uh, Escape. Het weeklijks feestje Brainwash. En nog een wekelijks feestje is uh, encore vanavond. It's a London Thing. begint rotte klok van middernacht. duurt tot vijf uh, uur in de ochtend natuurlijk in de melkweg zoals iedere week. En dat is ook hip-hop en R&B. Voor meer informatie, check. De website Encore Amsterdam aan geschreven.nl. Of uh, melkweg.nl. Met onder andere Jay win Lee Mills, Claire Lyons, Gero en Prime. En het is hoofdstuk bij Nana. Vanavond dus Encore. Uh, it's a London thing in de Melkweg. En vandaag nog een groot feestje. Mega feestje. Uh, dat was. Ik zit nou te kijken. Ik dacht dat dat uh, in de avond was. Maar. Uh, Armin van Buren, present. This is bla bla bla. Het uh, was in de Siegodam tussen 2 en 4. Uh, volgens mij. Ik, uh, ik vind het een beetje een aparte, aparte tijd. Maar uh, tussen 2 en 4 staat er hier op de line-up in de Ziegodoom. En uh, ja, voor meer informatie check uh, aldaevents.com of ziegodoom.nl. En natuurlijk Armin van Buren, die uh, kon je daar horen. Maar volgens mij duurde dat toch echt gewoon uh, uh, uh, uh, heel lang. Maar uh, hè? Nou, ik weet niet hoe ze dat uh, in elkaar gefans hebben. Want ik heb een stukje toertje. En die is ook al begonnen. Armin van Buren, Presents, This Is Me. En uh, dat is al uh, vanaf donderdag begonnen in, uh, in de Ziegodoom. Dus, uh, volgens mij is dit gewoon eventjes tussendoor. Dat hij uh, eh, een avondje vrij wil hebben op zaterdagavond. Dus uh, moet je maar even kijken. Armin van Buren dus in, uh, in de Zigodome. En het is donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag. Alleen vandaag was het alleen maar tussen twee en vier. Maar niet getreurd. Zondag uh, is het uh, vanaf uh, half zeven in de Zigodome. Tot zo voor de party update. Terug naar de muziek. Want daar zie ik natuurlijk aan je radio gekluisterd. Van dagje van DJ Koen en Mark Palaccio met Over You. So over you. I'm so over you I'm over you, so over you, I get over you I'm so over you I'm over you, so over you, I get over you Now that you're the only one See the light as the past getting clearer I know now that I'll make it out alive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 ...als hij op het podium staat, want die man is gewoon een marathon aan het rennen... ...en dat achter de dekse. James Hype en uh, Midge Della Rosa met uh, zijn nieuwste hit Ferrari... ...doet het erg goed uh, op de radio, bijna overal in de top 10 uh, staat hij op nummer 1. James Hype dus met Ferrari en daarvoor horen we Emma... ...en jullie niet, Emma... Uh, ...Emma Chair met, uh, nee, Emma Clare heet ze. Jongens, uh, <laughs> pak mijn bril even. Emma Claire met Jesus, de Alex uh, Jeware remix... En zo werd het even tijd voor de 10 uh, bovenbeste beste plaatsen. Dan ik ja, bij de M. Even helemaal van mijn apropos. Misschien even wat meer bier achterover slaan, dan gaat het stukken beter. De Walk 10, welke plaatsen zijn er erg populair in de clubs? E, op de radio, uh, op de streams en uh, op de festivals. Deze week op 10: Matrona en Blue Claire met PWR, uh, oftewel Power. Op 9: Earthen Days met de rhythm. Op 8: Eat Everything, but Tell Me What It Is. Op 7 Martin Hoger en uh, Chami met The Calling. En op 6 deze week Sam en Sarah Ikubu. In de remix van Sam Devine met Spotlight. Op 5, DJ Waddy, Chauvin Met Pasilda. De Kassim remix. Op 4, LF System met Afraid to Feel. Op 3, Jamie Joe's. x nummer 1 met My Paradise. Op 2, Bob Sinclair. In de Mark Broom remix van uh, I Feel for You. De Star B Extended remix. En deze week nog steeds op 1. De remix van Nick uh, Fatsouli. De BB Girls met uh, For the Same Man. En die hebben we al zo vaak gedraaid. Misschien ga je hem straks nog horen in de mix bij DJ Mouso of DJ Kavos Kelly. Ik heb andere muziek voor je. Blandish en Amadou en Miriam Francis Mercer met ZT, oftewel Afrika op je radio, en daar is het altijd mooi weer, hè? <middeld> Nightwalk. Nightwalk. Redford met Don't Don't You Let Nobody en daarvoor uh, Burning With Ecstasy The Kid Massive Remix en tot zover ook dit uur van de Rijnd ook niet gedreurd, zometeen het nieuws en weer en dan is het tijd voor DJ Mauser met zijn Global House Housewives en straks in de derde uurtje vliegen we helemaal naar Italië met de beste van de clubs uit Italië met DJ Kelly. voor nu, ik wens je nog een hele fijne uh, voortzetting en ik zeg tot zometeen na de break